Ook de Nederlandse gijzelaars en hun familie waren uitgenodigd, maar zij waren niet aanwezig. Advocaat Zegveld is wel bij de herdenking. Zij is ingehuurd door familie van de zes doodgeschoten kapers om een proces tegen de Nederlandse staat te voeren. Na de herdenking gaat de groep naar de begraafplaats in Assen, waar de zes doodgeschoten Molukse gijzelnemers zijn begraven. Groningers blijven zich zorgen maken om hun veiligheid, Ze blijkt op een bijeenkomst met minister Kamp. Die praat sinds vanochtend op het provinciehuis met zo'n 200 Groningers. Ze blijven bezorgd, want er wordt wel minder gas gewonnen in Loppersum, maar in de rest van de provincie gaat de winning gewoon door. De moeder van het jongetje dat gisteren dood werd gevonden in Amersfoort is aangehouden door de politie. De politie verdenkt haar van moord of doodslag op haar zoon van Elf.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 meteen al de zaterdagmiddag de voetjes van de vloer. Een lekkere disco aan het begin van de nieuwe aflevering van Stansvoort op zaterdag. Je hoorde de single van de Tramps en de Disco Inferno. Een hele goede middag, het is tien over twee. Welkom bij Stansvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal en Hallo Albertan, daar zitten we weer en daar zijn we weer. Ja, goedemiddag Rob. Allereerst hartelijk dank. Nu ben ik een beetje verkouden en jij bent over het dietenpunt heen. Hè? Heerlijk, hè? Ja, nee, heerlijk. Nog hartelijk dank daarvoor. Ja, graag gedaan hoor. Welkom luisteraars bij drie uur lang live vanaf het Mediapark aan de tolweg 10a. Drie uur lang live zie je CFM op de zaterdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er zijn weer van allerlei evenementen in en rondom ons dorp Zandvoort die uw aandacht verdienen. Kunt u gelijk even meeschrijven. Om half drie het weerbericht. En ik ben benieuwd of het zonnetje gaat schijnen, want wij zitten binnen en het zon schijnt niet mm, vandaag. Ik verwacht het niet. Nou, we voor diegenen onder u nog even wachten. Om half drie krijgt u het weerbericht. Rond de klok van half vijf hebben we uiteraard het dier van de week. En die luistert naar de toch intrigerende naam Mentabi. Ja, ja, die zou maar zo heten. En, liefhebbers jouwer, kwart voor vijf, het gedicht van de week. Hij staat trouwens nu ook op tekst-tv, hè? Ja, sinds uh, vorige week. Het gedicht van de week, na te lezen ook op uh, tekst-tv. En vanmiddag staat het in het teken van, wat anders, de zee. En vriendschap en de zee. Een prachtig gedicht rond de klok van kwart voor vijf. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, er wordt uh, de tweede deel van de voetbalcompetitie is weer gestart. En uh, SV Zandvoort start vanmiddag om half drie... Uh, met hun eerste wedstrijd uh, voor het tweede deel van de competitie... tegen Castricum 1. En daar is voor ons aanwezig Joop van Es En die gaat daar om tien over half drie voor het eerst uh, verslag van doen. En ze spelen thuis. En uh, mocht je trouwens een verzoekplaat hebben... ook die is vandaag van harte welkom, uh, Albert-Jan. Ja, en ik heb er al een Ja, klaar hè? Ja, en daarvoor luisteraars, ja, houdt u vast. Deze komt geheelmaal, helemaal uit Canada. Ja, Welkom. Ja, en... Uh, de, hoe laat af... is het daar? Geen flauw idee. Ik ook okay. niet eigenlijk. Ik heb geen flauw idee hoe laat het is. Maar uh, daar zal wellicht midden in de nacht nu een Ruud gekluisterd zitten... aan uh, de radio uh, van CFM. Want we kregen van afgelopen week een uh, mailtje uit Burlington. Want daar woont onze Ruud in Canada... Van uh, ik zit lekker naar jullie uh, muziek te luisteren. En uh, ik heb uh, erg veel plezier om naar CFM Zandvoort te luisteren. Waarop ik natuurlijk niet na kon laten hem een mailtje terug te sturen. Van wat leuk dat je naar CFM luistert. En uh, wij zouden het CEO prijs stellen als je een plaatje uh, zou willen aanvragen. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Maar voordat ik dat uh, ga verklappen. Vanaf 17 april komt Ruud drie weken lang naar Zandvoort uh, terug. Dus uh, Ruud. Als je, mocht je het horen, je bent van harte welkom in de studio. Want we zijn natuurlijk benieuwd hoe jij een en ander uh, vanuit Canada beleeft en het luisteren naar ZFM Zandvoort. Nou, hier komt het verzoekje. Ja, Creedence Clearwater Revival, de midnight special. Well, you wake up in the morning. You hear the work bell ring. And I march you to the table. See the same old thing Ain't no food upon the table There's no fork up in the pan But you better not complain, boy You get in trouble with the man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 Madonna bij Joya ja, Met de single Like a Virgin. Nou, Virgin is ze natuurlijk al lang niet meer. Hè? Ze gaat nu met een uh, Nederlandse danser. Heb je dat gehoord, uh, Albert-Jan? Ja, ze zijn een paar jaartjes tussen, geloof ik. Hè? Een paar jaartjes, maar maakt allemaal niet uit. Daar hebben ze ook een andere naam voor. Hè? Maar hij Hoe gaat ze wel doet. met Madonna. Oh, nee. Jawel, oh, jawel. Nee. Wij hebben een uh, politiebericht. Ja, en je volgt een, een politiebericht. Een brute overval op het Palace Hotel van het Venemaplein... heeft in de nacht van zaterdag op zondag, dus afgelopen week, plaatsgevonden. Een hotelmedewerker werd volgens de politie behoorlijk toegetakeld... door de overvaller. De dader is voortvluchtig. De medewerker kwam het hotel binnen... en werd door de overvaller bedreigd en mishandeld. Met wat voor wapen dat is gebeurd, kan de politie niet melden. De toegetakelde medewerker werd naar het ziekenhuis gevoerd... maar is ondertussen alweer thuis. De man is volgens de politie enorm geschrokken van wat hem is overkomen. Agenten hebben nog in de omgeving van het hotel gezocht, maar konden de verdachte niet meer traceren. De politie heeft de zaak in onderzoek en doet een oproep aan getuigen om zich te melden via 0900 8844. 0900 8844. Anoniem kan ook, meld misdaad anoniem 0800 7000. Maandagmiddag is via Burgernet een bericht rondgestuurd met het signalement van de verdachte. Het volgende signalement van de verdachte is bekend. Getinte man, leeftijd ongeveer 20 en tussen de 20 en 30 jaar. Lengte ongeveer 1,70 meter. Normaal postuur, donker, gemillimeterd haar. Hij droeg een zwarte jas en een blauwe spijkerbroek. Mocht u daarvan getuige zijn of meer informatie hebben... schroom niet en bel dan via 0900 8844 of anoniem 0800 7000. En tot zover dit politiebericht. Door met de muziek. Hier is Craig Davids Walking Away. van de mooiste singles van onze eigen Ellen Clark. Joram, te samen met zijn vader. Dat was de single Father and Friends. Het is bijna half drie geworden. Welkom bij Zodgoed op zaterdag. En het is tijd voor het weer. Vier weer Want, meneer Vos, we zijn natuurlijk heel benieuwd... wat het weer de komende dag gaat doen. Ja, en het wel. Het weer van 18 januari 2014. Vandaag is er vrij veel sluierbewolking. Maar de zon schijnt daar ook geregeld doorheen. Nou, dan moet hij hier nog komen. Het blijft overal in de regio droog en er waait een matige en aan zee een krachtige zuidoostelijke wind. De temperatuur loopt op naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt, maar wel droog. De zuidoostelijke wind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar een graad 4 tot 5. Morgen is het ook overwegend bewolkt en na een droge ochtend gaat het in de middag weer enige tijd regenen. De matige tot vrij krachtige zuidoostelijke wind neemt gedurende de dag in kracht af en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Zondagavond en in de nacht naar maandag is het weer droog met een paar opklaringen. Waaien doet het dan niet of nauwelijks meer en de temperatuur daalt naar een graad of drie. Maandag is het opnieuw aan de bewolkte kant, maar soms knipoogt ook nog wat de zon. Het lijkt droog te blijven en er waait niet of nauwelijks uit richtingen tot tussen noordoost en zuidoost. De temperatuur is duidelijk wat lager en komt in de middag uit op een graad of vijf. Dinsdag dan tot slot blijft het droog, maar de rest van de week is er dagelijks... Weer kans op regen. De wind waait uit uiteunlopende richtingen... en de temperatuur ligt rond de 5 tot 6 graden. Tijdens de donkere uren ligt de temperatuur veelal rond de graad of 3... dus het gaat nog steeds niet vriezen. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.ricoweer.nl... of kijk op de site van onze eigen weerman Lex van Doorn... www.meteopagina.nl Dat was het weer. Is hier de nieuwe single van Mette Jims en die heet Chance. Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif, rempli de tristesse.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 Famille, jusqu'à m'en détourner L'argent détruit, le cœur d'autrui, je ne peux dissocier l'ennemi de la migri, tant pis, je ne veux pas te faire empire, je préfère ton sourire dans un trou de souris, mais Occupé à compter mes défauts au fin fond du couloir, accroché à un awful, d'espoir, awful, dans le noir, occupé à.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 echt uh, raadje plaatje plaat, hè, dit uh, ondertussen? ja, ja, ja. ja, ja. ja. Volgende week vrijdag dan zijn we de peanuts. Dan worden we weer uitgedaagd door uh, maar liefst elf andere teams. Die gaan het uh, tegen ons opnemen in Café 4. Maar daarover straks meer. Ja, daarover straks <lacht> nog veel meer informatie. Je hoorde de flauwe potman en let's go to San Francisco. Nou, daar gaan we niet naartoe, maar we gaan wel naar Culi Joop. Want uh, Joop staat er vanmiddag bij de voetbalwedstrijd SV Sanford tegen Casticum. Goedemiddag Joop, welkom. Goedemiddag. <lacht> Mooi hè? Dankjewel. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, je moet eens weten hoeveel reacties er zijn gekomen... Of en ik was voor woensdag. Dat is gigantisch. Maar daar hebben we het nou niet over. We gaan het over voetbal hebben. We gaan het hebben over uh, S.S. Sands tegen Kastikum. Uh, Kastikum, vorig jaar gedegradeerd. staat nu. Uh, de twee plaatsen hoger. Dan zal maar wel zeven punten meer. Maar het is gestand voor, voor essentieel belang dat ze nou eens een keer punten gaan pakken. Dus ze moeten gewoon gaan winnen. En dat, uh, dat zal niet gemakkelijk worden. Het is weer een hele jonge ploeg. En toch mis ik weer een aantal jongens. Onder andere bijvoorbeeld, ja, een hele lastpak voorin voor de tegenstander Nijzerberg. Die zit in Engeland bij uh, Liverpool. En ik denk niet dat dat fout... Het, het, het lijkt een doelpunt te worden hier, maar dat is het niet. Het schijf die slaat uh, die nog een keer. Waardoor... Uh, een bal die door Sandvoort gescoord wordt uh, uit een vrije schot, niet telt. Uh, wat gaat er gebeuren? Hij moet, ik denk dat hij overnieuw genomen moet worden. Uh, maar goed, uh, dat, dat zie ik zo wel. Maar uh, Zandvoort moet dus gaan winnen, jongens. Want het is niet 2 voor 12, maar wel 5 voor 12 in ieder geval. Uh, en dat, uh, dat, uh, dat wil je niet. Je wil niet in die nacompetitie terugkomen. En laat staan dat je helemaal in één keer gaat tegen dit. Dan gaat die bal komen. Komt richting de uh, doelpunt. Uh, nee, komt niet zo ver. wordt goed verdedigd, daardoor kast ik hem en wordt teruggehaald door Zandvoort. Uh, ...weer weggewerkt door de verdediging van Kastrikken... ...en die heeft nu een beetje ruimte gekregen... Een uh, ...hele verre, hele diepe bal... ...kijken we soms wat ermee kan... Uh, wie staat daarbij? Die kan het niet helemaal goed zien. En dat is Vet uh, in ieder geval, die die bal gepakken heeft. Die krijgt wel een cakey daar van een van die aanvallers van uh, Kastikken. En uh, maakt veel uh, uh, gesticuleerde be uh, gebaren. Uh, de scheidsrechter zeggen rustig aan, je hebt gewoon die bal. schok voor Zandvoort. Maar goed, uh, Zandvoort moet dus winnen jongens, laten we eerlijk zijn. Uh, dit, uh, het is een één... Kijk, de laatste wedstrijd voor de winterstop wint Zandvoort met 7-0. Van de nummer laatst. Ja, en dat had eigenlijk vorige week moeten gebeuren. En dan heb je een winning moet, maar er zitten alweer een paar weken tussen. En dat is zo'n zonde. Het is niet anders. Patrick van der Hoort, geef probeert er doorheen te komen. Nee, het is nog steeds uh, een aftasten gebeuren, uh, laat ik zo zeggen. Uh, we spelen in de zesde minuut. En uh, de stand is uiteraard nog 0-0. Dankjewel, Fris, En uh, straks komen we uiteraard bij Job terug. Maar eerst weer meer muziek bij Stotvoort op zaterdag. Hier is Johnny Keaton. Watson, Wat een lekkere plaat. Is dit zeg. Wow Yeah. Johnny Kieter Watson en wow, 14 minuten over half drie. Ben je al een beetje zenuwachtig, Albert-Jan, voor volgende week vrijdag? Ik ben enorm zenuwachtig. Ik zie het, hij. Ik zie het, hij. Spanning ben... alom. En we liggen al stiekem in training, hè? Ja, ook dat. Maar daarover straks... Moet ik dat nu al vertellen? Of... We gaan het na... hebben over een raadje plaatje. Oh, ja. ja, nou, nou, ja goed, ja, ja. gaan we het daarover hebben? Oké. Okay. Nou, uh, muziekliefhebbers die nu zitten te luisteren... volgende week vrijdagavond is het weer zover... Dan is het weer tijd voor Raad Je Plaatje. En wie durft het op te nemen tegen een team van ZFM? Een team bestaat uit vier personen, maximaal. En inschrijven kost 10 euro. En dan heb ik het over Café 4 in de Haltestraat. En dat begint vrijdagavond allemaal om 8 uur. En wat is dan de bedoeling? U stelt een team samen van vier personen. En dan aan de hand van muziekfragmenten kunt u uh, uh, ja, ja, punten scoren. En wellicht de ZFM van de eerste plaats houden. Titel plus artiest. Titel plus artiest. En er zijn ook een paar algemene vragen, geloof ik. Uh, er is ruimte voor 12 teams. En heb ik begrepen. En er zijn inmiddels al 8 teams ingeschreven. Dus als u nog mee wilt doen. Dan zou ik zeggen. Haast u dit weekend even naar Café 4. Schrijf u in. Betaal 10 euro. En uh, geef de vier teamleden even op. Ik zeg met na de nadruk. Met vier teamleden. Want meer, uit meer personen mag het team niet bestaan. En er mag geen Shazam gebruikt geen worden. Geen Shazam. Geen hulpleiden. Geen kennissen, Geen familie. Geen, uh, geen, uh, geen andere... Social media. Dus wat dat betreft zijn de regels vrij streng dit jaar. Maar goed, wie durft het op te nemen tegen ZFM? En dan, ons team bestaat uit: uh, albert Vos, Rob Harms. Jos uh, van Dam. En niemand minder dan Willem van Densen. Dat is het team van CFM. Dus uh, Wij zijn er klaar voor. Hè? Volgende week vrijdag om 8 uur in Café 4. Schroom niet en schrijf u alsnog in. Het wordt een hele gezellige en leuke avond. En wat gebeurt er dan? Dan krijgen we vijf rondes. Hè? Ja. Vijf keer uh, tien uh, fragmenten worden... Uh, uh, uh, uh, Ga, gaan de revue passeren. Gaan de revue passeren, om het zo maar te zeggen. Ja. Titel en artiestraden. En dan een uh, open vraag. En dan uh, je blaadje inleveren. En dan de volgende ronde van tien... En zo gaan we door tot aan middernacht. En dat is het heel gezellig hoor. Dat is het heel gezellig, hè? Ja, ja, ja. ja. En dit soort platen mogen voor mij heel veel langs komen hoor, volgende week vrijdag. Een beetje uit de jaren 80, dan zit het bij mij wel goed, Albert-Jan. Hier is Nicole en Don't You what My Love. Als dit een raadje plaatje, plaatje plaat wordt, dan ben ik helemaal gelukkig volgende week vrijdag. Bij Café 4, je kan je nu inschrijven, nog vier teams zijn, van harte welkom. Je hoorde de zingen uit de jaren 80 van Nicole, dat was Don't You Want My Love. En hier is James Blunt met de Bonfire Hearts. Your mouth is a revolver, bullets in the sky.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 A song, one that starts, starts the spark in our bonfire hearts. Het blijft een hele grote hit, hè, dat is van Jeffs Blunt. Je de Bonfire Hearts bij CFM. Het is inmiddels zeven minuten voor drie uur geworden. We gaan weer eens even naar het voetbal toe, naar Joop van Nes. De wedstrijd van vandaag, SV Salvo tegen Kastrikum. Hoe is het daar, Joop? Oh, diep sleep, diep sleep, diep sleep. Wakker wij er! oh ja, ik ben er ah, weer. Hallo! Ja, het, is, het is op dit moment, uh, in mijn ogen, een heel zoetsappig wedstrijdje aan het worden. We zouden elkaar volledig in evenwicht. Ja, misschien dat als ik een ietsje sterker is. Maar er zijn slechte acties. Uh, de, de, traag. Uh, geen leuke wedstrijd op dit moment. Wat niet is, kan nog komen natuurlijk, en dat is natuurlijk afwachten. Het met de aanval van Zandvoort, en voor daar eh uh, wordt, nee, ja, wordt ingespeld, die mist die bal en die gaat dan via een Zandvoortvoet, denk ik, over de lijn. Maar de scheidsrechter, tenminste de, eh, uh, assistentscheid, die vlagt de andere kant. Maar dus we Zandvoort. En dan mag uh, Dan. Mag ingooien. naar Carsten Fries. De Fries. je daar goede voorzit, jammer. Iets te laag. Er staat van een hele lange verdediging aan. Anders had Patrick van Oor die bal gewoon kunnen ontvangen. Nou wordt er gefloten. Ik heb geen idee meer voor. Het zal wel goed zijn. Ik denk dat er gevlacht is, want er staan een paar mensen voor. Het zal ongetwijfeld buiten spel zijn geweest. En dat betekent dat Carsten die bal mag gaan nemen. En dat moet de keeper vanuit zijn 16 meter gebied. En legt de bal even neer. En dan gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Even kijken, hij moet ook even kijken, want dat, dat, ja, en hij kijkt nog even, en hij kijkt nog even, en, en dan gaat hij uh, nog even kijken, en dan is nu die aanloop, en dan gaat die bal komen. Ja, niet voor Zandvoort, uh, dat is heel erg jammer, want uh, dat was wel mogelijk geweest. Nu moet die bal over de zijlijn gespeeld worden door een van de Zandvoortse spelers, en dan gaat hem uh, ineens haast maken om die bal uh, in te gaan nemen. hem in het midden van het veld. Maar niet uh, te diep. Een uh, uh, mooie spreekpaas is dat. En er wordt uh, iemand ja, volledig opgevangen. En dat uh, mag niet volgens de Een Metertje op vijf bij het 16 meter gebied van, van Zandvoort. Dus uh, Boy Vet zal zijn manschap uh, proberen zo goed mogelijk neer te zetten. Om uh, gevaarlijke situaties te kunnen voorkomen. De uh, bal is niet op de juiste afstand. Nou, daar gaat hij dus nu wel een metertje verder. Daar gaat het om. Daar is die bal. Komt hij hoog voor. Wordt weggekocht. Zonneveld. En daar gaat uh, de, uh, aan de Oort, kan het net niet bij komen. Nu wel. Van de Oort uh, probeert de man te passeren de lukt niet. Wordt over de achterlijn gewerkt En het is een bal. Dus dat betekent dat uh, Kastik hem voor het laatste keer heeft aangeraakt. Goed, we hebben gespeeld op dit moment. Uh, je zit in, uh, we zitten in de 22e minuut. Het is 0-0. Uh, en ik hoop dat het toch wat interessanter gaat worden. Dankjewel Joop van voor dit moment. En uh, zometeen in het uh, tweede uur komen we uiteraard bij Joop terug. Dan voor het slot van de eerste helft van deze wedstrijd. het moet wel een beetje spannender gaan worden. Want uh, SV Zalvoort heeft de punten hard nodig. Dat allemaal in het volgende uur. En nog veel meer trouwens. Waaronder de evenementagenda. Als laatste voor het nieuws en weer van drie uur is hier Ayun Kara. Hier is Vee